Toch komt er een referendum waarin de leden van GroenLinks mogen kiezen tussen Dibi en Sap. Servië heeft een nieuwe president. Het is Tomislav Nikolic. De nationalist versloeg de liberale zittend president Tadic vandaag in de tweede stemronde met een klein verschil. Nikolic is een nationalist die de band met Rusland wil versterken. Hij was een bondgenoot van oud-president Milosevic. Zijn rivaal Tadic roept alle politieke krachten in Servië op... om zich te blijven richten op toetreding tot de Europese Unie. In diverse delen van het land zijn straten blank komen te staan... door zware regenval. De overlast was het grootst in Noord-Brabant en Gelderland. Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden geen intercities door blikseminslag. Het KNMI waarschuwt dat er de komende uren nog kans is... op flinke regen- en onweersbuien. Die buien trekken weg richting het noordwesten.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 Het beeld bij het geluid heb je op Echtjan.nl. De eerste op Twitter is Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne. Radiospel: het gratis telefoonnummer is 0800 1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: bezuinigen oké, okay, maar blijf met je poten voor ons bieren houden. Dat dacht ik wel. Een echte Jan, dat ben, je, dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je al jaren de hand boven het hoofd aan het houden van de criminele die Reuner familie Nikolic. En blijkt nu weer dat die lui een half jaar op kosten... van de belastingbetalers in een vakantiehuisjepark hebben gewoond. Zoals Aleid, de slechtste burgemeester van Nederland, hofse doet. Dan ben je een ontzettende Jan, Jan. Dat dacht ik wel. En laten we nog eens even kijken wie nog deze week nog meer... een echte Jan of Johan is geweest. Leuk! Ja. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, tjap, oh, tjap, ja hoor, hallo, daar is-ie weer, Tove Bibi. Um, ik voel me ook gesteund door echt tig mensen die zeggen: ga ervoor, vecht. Um, en laat zien dat in Nederland iedereen de top kan bereiken. Nou het je hebt gelijk ook hoor. En onze kleine kansloze Arie Boomsma van GroenLinks... ja die wordt door iedereen en alles afgeschrikt, Ongeschikt bevonden door de partijbestuur. Oh, want hij is wel lief, hij is wel leuk, maar vreselijk ongeschikt. Ja, en die slapper die heeft wel zijn nek uitgestoken. En hij doet tenminste iets aan dat droevige partijtje. Dus, dus steunen wij hem ook. Nou He, en dat is heel GroenLinks. Over de, de, de, de gekke, gekke gypschoentjes van Toverpis... Daar beschermen wij hem. Dan zo, hem. zo zijn we namelijk ook. Tovik, we staan achter je, jongen. is eh? een klein beetje, Tovik. <laughs> uh, gaan we verder met uh, Mona Keizer. Ah, leuk. Ja. Ik heb wel de ambitie om uh, de Tweede Kamer in te gaan. Nou. Uh, dus, want het gaat niet uh, om Mona Keizer, het gaat uiteindelijk om, ook om het CDA. En om wat er met dit land moet gebeuren. Ja, het lekkerste toetje van het CDA. Uh, ik ben gewoon Monokijzer, nee, dat ben ik helemaal niet. En nog geen maand geleden had ik echt geen flauw idee wie Monokijzer is. Yes. te Tepermerend, Volendamse. Maar mevrouw werd zomaar tweede in de verkiezing... om het lijsttrekkerschap van het CDA achter de ongenaakbare Buma... Uh, Liet onder andere denk ik, bleken. Ja, ik ver maar toch, denk uh, knap, ik. Uh, knap, toch knap gedaan. En Lisbeth Spies, ja, dus... ook wel leuk. Hè, ben je burgemeester of uh, ben je minister? Uh, 3,6% van de stemmen, Dat is echt vreselijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ja, verschrikkelijke dingen aan de hand daar. Maar goed, uh, ja, nou, toch een grote toekomst uh, voor zichzelf, uh, denk ik. Dat denk Gecreëerd. ik ook. Ja, daar... Deze vrouw uit Vallendam. Ja, nou, van een... die het gerucht gaat dat ze ook... Rul de stilborst. Ja, goddelijke titel. Goddelijke <laughs> titel. Maar als je luistert. Nou, wij staan ook achter poem, jou. Staan we staan wel achter jou. <laughs> ja. Ja. En, met, en met een stuk meer plezier erachter Tovik. Nou. Nou ja, goed. Uh, Abraham Moskowicz. Ik had een uh, onvoorwaardelijke ontzetting voor zes maanden, geloof ik. Nou, oh god, heb je hem ook weer in. Ja, die Bram die stapt uit het familiebedrijf. Het maffiamaatje heeft namelijk naar eigen zeggen te druk met je televisieoptredens. Gelul natuurlijk. Want hij is onder dwang eruit gezet. Meneer J. heeft de belasting Echt, ontdoken. Maar? Ja, ja, en dat oh. vinden zijn broers dus helemaal niet leuk. Nee. En Bram die haalt de schouders op in zijn Ferrari. En die geeft Jinek nog een beurt. En die denkt, zal me bommen. Uh, ik bedoel, ja, het zal me bommen. Ja, kan jij hem nou doen? Nee. Ah. Nou ja, in ieder geval, Bram, als je dit hoort, uh, alles wat ik heb gezegd, van maffiamaatje tot uh, Jinek, was een geintje uh, satire. Dus ik hoop dat je geen uh, rechtszaak aanspant. Uh, maar uh, uh, uh, uh, toch is het wel knap weer. Dat, dat Luister, Bram is een echte Jan. Hou dan alsjeblieft op, dat is een echte Jan. Onwijs echte Jan, oh. Dat is nog maar de vraag voor, over Geert Wilders. Uh, Rutte, het kabinet, de wat staat uit? van Nederlanden in kort geding voor de Haagse dagen uh, En hem vragen, sommeren, om het wetsvoorstel in te trekken of in ieder geval aan te houden. ...tot na de verkiezingen dat ja. de kiezer ook aan dit weggooien ja, van geld langs aan dat Europa, in ieder geval nog iets kan ja, ja, mag je ik, hoef je helemaal, die... ik hoef helemaal niet bij te vertellen. is staat, ja, staat voor de rechter En nou, waarom Jan? Nou, Omdat dan? hij niet eens is met het ESM. En dat hij niet oh, wil dat ja. een demissionair kabinet... er zomaar grote belangrijke nee. beslissingen overneemt. Nee, en als dat dan niet via democratie weg kan... ...dan via de rechter verdomme nog aan toe. Nou. zo komt Brammetje toch weer van pas. Ja, oh ja, dat is de nieuwe, nieuwe job voor Brammetje als uh, alleen, uh, Als ZZP'er. Ja, als, als alleen bedrijf. Moscovic, ja, ja. minus dus, dus, de andere Moscovic. Nou, dus uh, Geert uh, is weer lekker bezig. Wat zullen we er eens van zeggen? Nou, uh, ik denk uh, dat alles wat Geert zegt, uh, wat tegen Europa is, uh, tegenwoordig aanslaat. Ja, dat heeft hij toch weer knap gedaan. Hij heeft toch weer de zenuw gevonden. De open zenuw van oh, de, de samenleving. samenleving. Nou, nou, maar uh, wat is die? Ik vind het, ja, als je de, de, de staat voor de rechter. Uh, ben je wel een beetje een watje. Een beetje... Ja. Nou, een watje, ik vind het eigenlijk goed. Nee. Ja, nee, even is goed. Je je ah, je voor mij echt heftje wij. Ah, je hebt gelijk ook. Dat... Echte Jan, of Johan, echte Jan, of nou, Johan, echte Jan, ja, Jan hij dat of nou. Johan, hij echte is. Jan, of Johan. Ja, hij is de man die Nederland op de rand van de socialistische heilstaat heeft gebracht. Hij is de architect van de SP, de gezworen vijand van iedere, nou ja, van de hele of de, of de halve rijkaart. Een van de beste redenaars van Nederland, en de man bij wie je. Kennelijk, zonder mokken de helft van slaas inlevert. Hij is gestopt, maar niet verdwenen. Dames en heren, onze hoofdgaf van vannacht. Voormalig SP Tomman, nou heeft nog wel wat in de melk te brokken. Oh, ja, maar rijden ze! Oh, welkom zo. hier, Jan. Want we, we kunnen. Nou, niet dat we iemand, meneer, dit of mevrouw, dat doen, maar, maar een Jan, die noemen we Jan. Ja, sorry. Als je het goed ziet. We vinden het een hele eer dat u er bent. Nou, fijn. Ik vind het ook een hele eer. Alleen een onmogelijk tijdstip. Jullie moeten daar wat aan doen. Ja, dat vind ik ook. Kom, daar toch eens op voor de Voor de radio. De radioman, ja, ja. ja. ja We zitten hier maar weggepropt blokken, nacht. in ja, de nacht. Echt onvoorstelbaar. Slaven van het groot kapitaal worden we hier, hier diep in de nacht... door de stroot getrokken door de maatschappelijke En in Nederland ligt al op bed. Ja, precies. Ja, precies. Iedereen, ligt, iedereen ligt maar te maken. Ja, dat hebben we ook wel geweldig. Wij moeten maar morgen ook werken. Ja, precies. Ja. Daar zit er gewoon, daar, ja. We zitten gewoon... We bereiken wel Koreaanse winkelhouden, zeg ik al. Het is niet te Vandaag hebben we een baan en s'avonds doen we dit er nog bij. Jan, ga het voor het opnemen? Hello. Ja, natuurlijk. Ja, ah, wat heerlijk, zeg. Nou, laten we even wat actualiteiten doorgenemen. Nou. Tovi, Dibi, Dibi Gate. Heb je een beetje Gate. gevolgd? Ja, dat ja, ging toch helemaal ja, kapot Ja, niet? ja, ja. Ik hoorde net op de radio hier naartoe dat Trouw morgen met een artikel komt... dat mevrouw Sap mogelijk toch dubbelspel gespeeld heeft. Ja, daar kwam uh, uh, Bas Paternotte op Geen Stijl vandaag ook al mee. Oh. Dat ze nu zegt, nou, ik vind het heel leuk om de strijd aan te gaan... maar dat ze intern heeft gezegd, opzouten met, met, met die slap. hap... Ja, en als dat waar blijkt te zijn, dan is dat toch wel een heel ernstig geval. Want ja, het dubbelspel wordt door niemand gewaardeerd natuurlijk. Ja, aan de andere kant denk ik, ja, uh, luister, GroenLinks ja, is, groen nou is links, uh, voortgekomen uit uh, bijvoorbeeld de CPN. Ja, pff, democratie, zeg, al voorop, dat is gewoon uh, de juiste leider klaar, toch? Ja, dan gaat die Dibi een beetje lopen, lopen klooien. Ja, nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het van Dibi ook een onmogelijke actie vind, hoor. Dat vind ik wel... Uh, uh, kijk, bij de CDA was het zo dat ze geen leider meer hadden. Dan dus moest er nieuwe leider komen. Ja. Dat je dan opstaat, vind ik prima. Maar in dit geval, en of die nou zoveel nieuws en bijzonders voor deze partij te melden heeft, is voor mij zeer de vraag. Nee, maar, maar Jolande Zapp is natuurlijk oprecht, wel zeg maar, de, de, de achterkant van, uh, van, van GroenLinks. Dat je denkt, van nou leuk, maar uh, net niet helemaal ontzettend niet. Nou ja, het, is ook een, het zijn allebei vrouwen, ja. Dat is de overeenkomst. Oh, en, ja. en ze gingen ook allebei niet echt lekker in de peilingen. Dat is ook nog overeenkomst. Nou, ik geloof niet dat het in dit geval als, als sap te danken is... dat ze van zeven naar vier gegaan zijn. Maar aan of aan nou het ja, stuurt. de hele toestand. Ik bedoel, die, die, die, want dat is ook zo raar. Ik bedoel, dan heb je, schrijf je verkiezingen uit, ook bij het CDA-trouwens. Dan zijn er daar, uh, ik geloof twaalf mensen bij het CDA die zich hebben aangemeld en zes worden gewoon afgekeurd. Ja, dus je hebt vier. Ja, die hebben niet eens de kans om zich echt te presenteren naar de leden. Dat Toch vind je, je gek? Wat dat, zeg je? dat vind je gek. Dat vind ik gek, ja. Maar uh, uh, uh, de SP, uh, ja, goed, waarom zou je Roemer vervangen? Dat kan je je afvragen. Maar zou die zo'n zo verkiezing willen hebben? Nee, wij hebben daar geen behoefte aan. Wij doen dat normaal op het congres... En dat zal nu op 2 juni weer gebeuren. Alleen, we hebben één kandidaat, dat is Roemer. Ja, niet. Nee, niemand het... is zo stom om het tegen hem op te nemen. Nee, dat, als, je dat, nou, als je het tegen de sap opneemt, begrijp dan, ik gebeurt, wel. Dat heel mafioos. Niemand is zo stom om het tegen hem op te nemen. Dat begrijp toch wel? Ja, dat klonk heel reigd ineens. Denk, <hij> wat zou er dan kunnen gebeuren als je het per wel deed? <hij <hij niks, helemaal niks. Oh, niks. Je gaat af in de verkiezing waarschijnlijk. Je wordt een beetje uitgelachen. Maar stel nou dat iemand denkt van... Weet je wat, ik ga het toch gewoon proberen. Want die, ja. die roemer, ja, hij kan wel lachen. Maar inhoudelijk is het, is het een slappe hap. Ik ga hem even pakken. Nou. En binnen de SP zegt hij, ja, ik wil dat ook. Wat gebeurt er dan met diegene? Niks, helemaal niks. We gaan daar gewoon over stemmen. En dan waarschijnlijk wordt hij met. Meteen... lekker geen documenten dat hij eigenlijk geestelijk instabiel is gehouden. Uh, nee, nee, nee, dus, uh, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat vind ik ook zoiets. Ik bedoel, dan gaat de commissie zeggen. Ja, maar die kandidaat is ongeschikt. Ik vind dat raar. Maar, wel maar. Dat, nou, dat, dat maken de leden dan wel. Ze uit. hebben het nou. vandaag op uh, de website van GroenLinks gezet. Uh, de uitslag van die, van die ja. commissie. Van uh, ja, nou, uh, leuke lieve jongen, maar totaal ongeschikt. En dat zetten ze dan ook nog een keer ja, op zo'n website. Strategisch geen in inzicht. Nee, maar dan duw je dus een, uh, een mesje in het kleine rugje van Tovikje. En dan ga je nu hem nog zitten ja. poeren. Ja, nou ja, in ieder nou, geval, geval is dat wel de op. laatste, denk ik, die, die het nog probeert tegen, tegen de Powers. That be. Hoezo? Nou ja, het, het, het, het wordt behoorlijk hard met je afgerekend als je kennelijk in die. Nou, met, uh, ik denk als hij daar bang voor was geweest, dat hij, dat hij hier nu niet was gekomen. Hij had gezegd toen ze zeiden van je bent ongeschikt. Oké. Okay. <laughs> maar morgen, morgenavond is het ja. eerste debat. Nou, We zien nou, ernaar uit. Ik wie gaat ga er winnen, Jan? Uh, ik denk Sap. Ja, en, en Tove die kamikaze-piloot, tegen de muur aan gevlogen en naar beneden gezakt in, uh, in het kisje? Ja, ik, ik, ik, ik denk als je zoiets doet... dat je ook wel even je rekenschap moet geven... van of je verdraagvlak hebt, ja of nee. Hij zelf zegt dat hij tig reacties heeft gehad. Ja, tig. Maar uh, tig, dat is, ja, hoeveel is dat... Maar goed, lef is ook wel iets toch in de politiek. Het is toch ook wel aardig dat je belef toont. En een toving balletjes. Ja absoluut. Hey, nou. uh, maar de partijbestuurder, die ging dan gisteren ook nog eens even bij... Uh, wat was nieuws Nieuwsuur geloof ik. Uh, ging die mevrouw het nog even goed praten. Ik zat het een beetje te bekijken. Niet helemaal hoor, maar ik zat het een beetje te kijken. En toen dacht ik... Uh, die is je ook niet helemaal goed bij het heuf. Ja, die zitten volgens mij pas heel kort. Ja, maar wat ben je aan het doen, zeg? En, ja, ja, maar maar ze... Als je niet kan lullen, moet je er niet gaan zitten? Nee, maar zij zegt, luister, we hebben een procedure... die is op het congres vastgesteld... en die procedure die hebben wij nagevolgd. Maar nu blijkt dat die procedure zomaar in één keer... Of vanwege een paar twittertjes, yeah. twitterberichtjes, kan worden doorkruist. Femke Halsemaan, dat denk ja. ik als oud-partijleider, maar bemoei je niet mee? Kijk, zoals Jan Marijn, die staat tenminste langs de kant... en die bemoeit zich helemaal niet met de SP. <laughs> exact, <laughs> exact. Goed zo, Jan. Ja, ja. ja, uh, ja ik... ik uh, Jij uh, hebt uh, het door. Ja, staat er ja. iemand die met de klas niet of in mijn nek, Een ja, uh, uh, uh, soort Hans Wiegel van de SP, <laughs> dacht ik vanmiddag. Ja, ja, ja, vanmiddag. ja de Ja, Dat dachten we even vanmorgen. Over gekke partijen gesproken. Laten we gewoon even lekker doorgaan. D66. D66. Werken. 40 uur werken! Hij is gek geworden, Jan. Lijkt ja. me heerlijk, 40 uur werken. Ja, lijkt me ook echt een onderwerp voor jullie, ja. 40 ja. uur werken. 40 uur, dat doe ik in twee uh, dagen. Uh, nou, ik doe het dubbele, denk ik. Uh, in een week. Echt waar, joh? Ja, echt. Oh. Echt waar. Nou, en, wij ook. En het bevalt me ook nog. Nou, nee hoor, Jan. Nee, ik ook niet. Zo, nee. Maar, maar um, ik denk de, dat bij D66 een beetje... Kijk, we moeten al naar 67. Uiteindelijk ja. naar 70. Ja. We moeten nu ook al... Per week niet 36, maar 40 uur gaan werken. Uh, uh, wacht nog even. Tweede Pinksterdag. Ik denk dat we ook uh, kinderarbeid moeten invoeren... Eigenlijk, volgens D66. Ja, ik heb dat. Dus gewoon, eigenlijk, waarom zo zo naar school gaan? Vanaf 12 jaar gewoon aan het werk. Ja, voor Europa, hè? Ja, voor Europa. Nou, ik heb een paar kinderen van wie het wel goed zou zijn, Jan. Ja, echt waar. Nou, heb jij die? Jongen, jongen, ja, Wat heb je ik, fout gedaan? Ja, geen ja, flauw idee. Maar jouw kind is 21. ik ben slap geweest, denk ik. Ja, echt waar? Dat past toch eigenlijk niet bij je imago? Nee, ja, ik ben toch wel een tamelijk slap imago. Jan is heel lief. Hij ziet eruit als een beest, maar het is geen beetje... Nou ja, goed, als je een liefheersbeest bent, is nu uiteindelijk doen eindexamen, maar God, wat heeft het te geduurd. eindexamen 4, Oh, zo oud zijn ze al? Ja. Ja, ja. En gaan ze slagen of niet? Nee, nee, nee. Ja, ja. ja, ja. Ik, ik, en geloof... wat doen ze eindexamen in? Zo'n Zoon één die gaat is nu ga, na jarenlange observeringen gaat hij naar een HBO brengen. Zo'n Zoon twee haalt de Havo nu. De dus. Havo. Oké. Okay. Schaamtje dood. En dan uh, pff, dan, dan, dan, ja. dan ja. Maar, maar, maar heb je ook kinderen, andere Jan? Ja zeker, ja, ja zeker. Uh, en, alle, en hoe gaat het daar mee? Universiteitjes helemaal. <laughs> nou, Kun je vertellen, vertellen? Dus wel, grappig. ik heb er drie. Uh, ik heb er één dochter van vier en die is. Best wel pinter. Ja. En heb ik, wel eens grappig, heb ik een tweeling jongens daarna gekregen. Nou, als ze allebei loodgieter worden, dan spring ik gat in de lucht. Die kijken me aan aan die ontbijttafel. Dat je echt denkt... Leeg, van, leeg Totale leegte leeg in die de eeuw, taak, ja. dat je echt denkt nou, Ze kunnen niet voetballen, weet ik nou al. Kunnen ze ook niet. Ja, ja. dat je echt denkt, we moeten we hiermee? Hoe oud zijn ze? Ja, 2 en 2. 2 en 2, en ja. dat weet je nu al? Ja... Oh, nee, ja, Jan is ook een, echt, een, echt een man met mensenkenten. Nee, maar je geeft je kruis wat raadsel en ze zit er een beetje naar te kijken... met zijn slijmdraad in de mond dan denk je... Nou, nah, jongens, nee. gewoon... Uh, chef, uh, <laughs> ik was anderhalf, jaar Ik, ik, ik in de even het Kun je dit even opnemen? Dan kunnen we dat, in ieder geval als die kinderen dat kunnen Wordt begrijpen... Ik... kunnen we dat afspelen voor ze. Wordt dit het... opgenomen? Hoe Jongens, als jullie wel... door zijn... Papa heeft het gedronken. Dat we je hebben. Pap heeft het gedronken. Nou, dat kan helemaal niet, want er is geen drankje. Nee, precies. Een Koeners akkoord. Fijn dat jullie niet mee hebben gedaan, zeker? Uh, nou ja, uh, wij vinden het niet zo'n beste akkoord. En dat is ook niet zo raar, we hebben er inderdaad niet aan meegedaan. Ze zijn ook niet gevraagd overigens, mocht je dat uh, benieuwd naar zijn. Nee, was ik niet uh, Maar we waren ook echt niet geïnteresseerd. En, en stel nou dat Jan Kees was gekomen, want dat is een gezellige vent, Jan Kees. En dat hij dan had gezegd van, jongens, we moeten met elkaar dit land redden. We ja, moeten dat, die 1,2 uh, miljard boete uit Europa, moeten we niet willen. Hij is uh, langsgekomen bij ons, maar Emil had geen tijd. Had geen tijd? Die had een andere afspraak. Oh, dat vind ik wel cool. Wat voor afspraak dan? Eh, dan een, sorry, niet... ik ben een tandarts. Ja, ja, <laughs> ja de nee, nee, Nee, er was geen enkele reden om met hem te praten. Wij hebben ook geen enkele behoefte om die CDA en VVD-coalitie aan de meerderheid te helpen. Dus uh, Spijker, wij zijn he? vrij consequent in onze oppositie. Ja, jullie zijn uh, lekker links. PvdA die zei ook van, het, Je doei. Nou, eigenlijk zei PvdA, van A, oh, we hadden eigenlijk wel mee willen doen. Ja. ja, dat is een beetje dubbel geweest in de boodschap van Samsung. Ja, dat hij de indruk wekte van Johan had ik wel willen doen, maar we hebben het toch maar niet gedaan. Weet ja. je? Dat ja. maar het is wel een erg grote fout, hè. En dan denk ik, als je SP'tje wil spelen, want dat is Samson aan het doen de laatste tijd, hè. Lekker SP'tje aan het spelen. Kijk dan even hoe de grote baas Roemer het doet. Die zegt, eh, uh, uh, flikker even op, ik heb een andere afspraak. Ja, Ga ja, naar Tantat, ja, Zo'n gat in mijn klet. Ja, ja, klopt. We nou, komen elkaar wel tegen in de kamer. Ja. Ja. Maar begrijp je dat dan dat Samson zo zwak is dat hij zegt van... nee, ik wil dat niet, of je moet me uitnodigen... Nou, hij heeft, en goede... uitgelegd, hè? Hij heeft ja. bij Nieuwsuur uitgelegd dat hij de euforie rond eh, het akkoord onderschat heeft. Eh, dus dat hij twee dagen na het sluiten van het akkoord heel Nederland stond te juichen. Ja. Dat had hij onderschat. En daarom had hij dan toch wel graag meegedaan. Daar ja, moet je ik nagaan. Ik dat dan. dat dan sta zo... je ook lekker voor je, voor, je, voor je eigen lijn. Ja, niet dus. Ja. Ja, ik vond het ook niet zo'n sterkste moment. Nee. nee, dat is een beetje zoals uh, bij GroenLinks. Dat zeiden we nou, die is een slappen hap. Die willen we eigenlijk niet. Maar omdat Twitter het wil, dan doen we het toch maar. Ja, ja, ja, dat vond ik ook niet sterk. Nee. Procedure... Er is wel een sterkheid in de hele dagse politiek. Ja, behalve, behalve bij de, behalve de, de SP. Bij de SP. Wat behalve bij de SP. Nou, de nee, standvastigheid. Ja, zeker. Want jullie hebben eigenlijk nooit echt een handelsmerk. In het land een beetje over dat mensen zeggen van flikker lekker op, ik wil de helft niet uh, afdragen. Maar voor de rest, echt in de Kamer, echt problemen zijn er niet. Nee, gezeik hebben we eigenlijk niet zo vaak. Hoe, nee. hoe, hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat? Uh, Lijfstraffen? Ja, die overwegen wij soms. Maar we gaan er toch niet toe over. Maar waarom zo doe ver je, dan je dan het? Komt het nooit. Want bijna in elke partij is er gezeik. Over heb je wel ja. iemand die, die uit je, de school Ik, ik denk persoonlijk die dat, dat het dom, heel erg zit in de... dat al die partijen toch wel geleid worden en omringd worden... we hebben rond de leiding met ego's. Mm -hmm. Te grote ego's. Dubbele agenda's. Ik bedoel, zoiets als wat Dibi nou doet... Kijk, strikt genomen uit de democratische opent heeft hij natuurlijk gelijk. Ja. Maar eigenlijk, als je de fase van GroenLinks objectief beoordeelt... is het gewoon een foute daad. Ik bedoel, de, sap was net bezig. Weet je. Ik bedoel, even los van hoe je er over, inhoudelijk over denkt... maar komt net een beetje tot de recht en zo. En dan ga je dit dan zo op deze manier doen. Maar dat is... is toch, ja, ja, bij, bij de SP-loopt ook, houding van van rond Ja, zeker. Is nou, ook, die heeft ook een nee, Ego. Nee, goed, maar die heeft niet de neiging om... inhoudelijk en politiek strategisch... Uh, zichzelf op de voorgrond te plaatsen... in de zin dat hij wel zal uitmaken hoe het van verder gaat. Dat gaat bij ons in goed overleg met elkaar. En daar zijn we heel trots op dat dat zo kan. En dat is, dat is partijdiscipline fractiediscipline? Nee, niet eens zozeer. Het is gewoon inderdaad meer een kwestie van onderling elkaar overtuigen... en dan uiteindelijk gezamenlijke lijn bepalen. Of zou het ook wel kunnen zijn, maar nu, nu raak ik de filosofie... Waar ga je nu heen? Ja, nee, daar komt hij. Waar ga je heen, Jan? <laughs> je ga, je Jan, door, Jan. ga door, Jan. Ga door, Jan. Ja, komt hij? Zou het ook nog kunnen omdat er binnen de SP een, ja, een gezamenlijke ideologie is. Want ja. Al die andere partijen, die hebben natuurlijk helemaal geen ideologie. Die zijn bezig ideologie. met burgemeesterspostjes. Die zijn bezig met zichzelf helemaal te gek vinden. En jullie zijn nog... Solidair. Ja, of je nou... Puur. Ja, puur. Kijk, het is natuurlijk... Als ik het, als ik het programma lees, dan moet ik... Dan duur. denk ik, leren als, ja. er, als er nog ja. God is, he, ja. En dat is opium voor het volk. Ja. Ja. Nou, als die er is, dan gaat hij dit toch wel eventjes voorkomen. Want ik ben een rijke hufter, Jan. Ja, ja, en nu, ja We, we adem, hebben je. Het ik, ik geloof een behoor, van, dat een rijke als Ik rijke heb hier geen radio te presenteren als je een rijke hufter nou, bent. Je dus dat dat niet, hof, nou, je weet niet Volgens de gunbare definitie van rijke hufte zijn wij mega rijke hufter. Ik zou je vertellen, als wij ook de helft zouden in moeten leveren van wat wij nu vangen... Hadden we die eens gemerkt? Nou, nee. <laughs> nee. Nee. Nee. Nee. Dan had je een hele grote even ja. ja. kunnen opzetten. Ook. Ja, ja. Dat is, ja. Dus, <laughs> makkelijk. Doe wij ook een afdracht. Oh, dat voel ik niet juist. Nee, is Pak nog maar. Nee, over maar, die ideologie heb je gelijk. Ja? Ja, je hebt het uh, spijker op de kop. Jan heeft vaak gelijk. En na dit socialistische geweld is het wel even tijd voor een liberale winter programma. De natte wind van Jan Roos. In het tentenkamp in Ter Apel zit al meer dan 300 mensen. Uitgeprocedeerde asielzoekers bivakeren in oude legertenten... om zo de overheid te dwingen om ze verblijfsvergunning te geven. Ach, gut, wat zielig. Helemaal omdat die godvergeten lente maar niet op gang wil komen. Zit je daar in het koude Nederlandse stinkweer? Het is veel lekkerder weer in Irak en Somalië, waar de illegale vandaan komen. En daar zit nou precies de oplossing van dit eeuwig terugkerende probleem. Waarom zitten hier mensen uit de andere kant van de wereld te wachten... tot het weer veilig is in hun land? Je moet die mensen opvangen in hun eigen regio. Kunnen ze makkelijk weer terug, zijn de kosten vele malen lager, stimuleer je gelijk de regio economisch en, het belangrijkste, worden ze niet geconfronteerd met het rijke Westen. Ik zou ook niet terug willen naar de zandbak in de Hoorn van Afrika als ik hier kan wonen. De keuze tussen een kapotgeschoten hut opgetrokken uit koeienstront of een door de overheid gesubsidieerd rijtjeshuis met kabeltelevisie is dan wel heel erg makkelijk gemaakt. De confrontatie met ons rijke leven is inhumaan, dus laten we hier zo snel mogelijk mee ophouden wat te doen met de mensen in het kamp in Ter Apel. Geven ze hun pas en de overheid laat zien dat ze chantabel is. Dan weet iedere asielzoeker dat hij met een campingactie zijn paspoort kan ophalen. Er zit dus niet anders op dan uitzetting. En als dat niet gaat naar de land van herkomst, dan maar naar de regio. Man, wat een talent. Wat een talent. Ja. En het ziet hij weg te kwijnen, s'nachts op de radio, ja, eigenlijk. Ja, ja. uh, gesproken, onder zijn leiding groeide de SP uit van lokale protestpartij... tot landelijke grootmacht. Met een beetje geluk, of pech, net hoe je het bekijkt... maken we nog mee dat Emiel Roemer premier van Nederland wordt. Wat is de succesformule van de SP en waarom is dat een goede zaak? We praten door met Jan Reens, de partijvoorzitter. Ja, ja, ja, het is eventjes niet te geloven... maar uh, weer, of nog steeds, de grootste partij volgens de rond. Nou, die heeft meestal geen gelijk, maar uh, behalve dan als je... Als je gelijk is. Je... Nee, maar dat is zo'n grappige peilingen zijn altijd paling op het moment dat iemand naar beneden en meet Maar dan sta je bovenaan en zeg je, de hond heeft... Ja, die heeft zeker gelijk. Nee, we tetteren dat ook niet als we bovenaan staan. De... Nee. nee, nee, nee, nee. Het heeft helemaal helemaal geen zin. Er is maar één echte peiling, dat zijn de verkiezingen. En uh, dat zeggen wij als we goed staan en zeggen we als we minder goed staan. Ja, dat vind ik altijd hartstikke maar goed, leuk, maar uh, ik geloof het alleen niet. Het staat er niet zo beroerd voor, toch? Wat zeg je? Het staat er niet zo beroerd voor, heb ik de indruk. 29 oh, zeteltjes? Oh, oh, oh. Nee, het staat hartstikke ja. goed voor. Nee, dat is absoluut zo. Dan merk ik ook wel in het land wel, hoor. De reacties van mensen. En het aantal leden groeit nu ook weer fors. Dus nee, wij zijn echt in de zevende hemel. Maar is dat zo? wij weten ook dat we het moeten relativeren. De campagne moet nog beginnen. Het moet allemaal maar blijken ook nog ja. uiteindelijk. Maar is dat zo? Ben je dan in de zevende hemel? Je bent toch een soort ja, de uh, altijd geweest. Ik bedoel, nog nooit uh, in een uh, ka kabinet gezeten. Gefeliciteerd. Uh, kwaaier, uh, wat zo moet het anders. En dan gaat het op een gegeven moment de halve land op je stemmen. Dan, Moet je stuk verantwoordelijkheid dragen? Ja. Zijn jullie er klaar voor dan? Nou, kijk, je maakt één denkfout. Dat oh. is dat je in de oppositie niet ook op een verantwoordelijke manier bezig zou moeten ja, zijn. Op het moment dat je dan maar wat tettert. Word je binnen de keer, ben keer enkel dag verzaagd. Maar hè? het is makkelijk te zeggen: dit is kutje, dit is kutje. In plaats van: uh, ja, ik ben verantwoordelijk voor dit en het is ook niet waar. Ah, ja. Ja, er is nee, ook nee, zoiets: als je, als je het, het, het boeltje runt, moet je eens overal een mening over hebben. En op het moment dat je, dat je, dat je, dat je op zit voert, kun je je trok een beetje voor een redelijk smalle portefeuille aan Nee, nee, nee. Maar als je de SP zo echt zou volgen, dan zou je zien dat op welk terrein er oh, eh, ook politiek debat is, wij doen daaraan mee. We hebben een mening, we hebben een analyse. Uh, die luxe kunnen we ons al lang niet meer permitteren een grote partij om maar een paar onderwerpen te behandelen of zo, dus dat is echt niet waar. En het verkiezingsprogramma is in die zin ook een compleet programma, totaal onleesbaar geworden daardoor, omdat het een dikke pil is. Maar je moet inderdaad over alle no. onderwerpen moet je een opvatting hebben. Maar zijn jullie er klaar voor? Blijkbaar wel dus. Nou ja, de, de, die moet, je moet ook de mensen ervoor hebben. Ik bedoel Roemer is een leuke speer. Zeker. Maar ja, wie, wie, kan je, wie is je? Wie ja. anders uh, nog meer uh, ministerabel? Nou ja, we hebben, nou even los van de Kamerfractie, maar we hebben daarachter natuurlijk toch een heel legioen aan wethouders, gedeputeerden inmiddels en zo. Dus ook op bestuurlijk gebied hebben we al redelijk wat vingeroefeningen kunnen doen. Dus het is voor ons niet, net nee, als met, met de LPF en met, uh, met Wilders, een stap in het duister. In het, in het, in het nee, ja, jullie, jullie hebben ik weet niet hoeveel ervaring, wat Jan zegt, 40 ja. jaar partij. Ja. Stel, nou, he, dat, uh, stel nou dat het zo blijft, he, de SP, godbehoede trouwens. Maar, maar ja, stel... ik snap het Jan, ik snap het. Maar stel dat de SP... Het zijn moeilijke tijden voor je. <laughs> ja, ja, het zijn lastig. Nee, maar dat jullie de allergrootste worden. En, en uh, Roemer die zegt, jezus, we moeten even een paar goede mensen hebben. Weet je wie ik wel? <laughs> ja, de bos zit <laughs> De bos zit ons. Hey, en, en wat zeg je dan? Ministerschap, dat N kan toch wel? Nee dat, gaat Echt denk niet. Niet, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar door de Rikketik of omdat je gewoon een, een, daar geen zin meer in hebt? Nou, het heeft niks met zin te maken, maar ik ben in 2008 gestopt als fractievoorzitter vanwege gezondheidsklachten. Ja. Ik had uh, vier keer hernia gehad, twee keer geopereerd. Daarna ook nog hartklachten. Uh, ja, dat is niet meer. Dus, en het was duidelijk ook gerelateerd aan nou, de stressige, het stressige bestaan. Heel veel jaren achtereen. En ik heb toen, denk ik, een wijs besluit genomen... door niet meer zo zwaar onder de stress uh, te gaan werken. Uh, het maakt ook dat ik sindsdien nog geen last meer van mijn rug heb gehad. Uh, me uitstekend voel. Uh, het gaat heel goed naar mij. Dus ik denk dat het een goede beslissing is geweest. En ik denk niet dat ik... Ik heb eens ooit de agenda van Roger van Boksel mogen zien. Hoe ben je nou? Ja, uh, gewoon van wat hij toen de toen minister was, wat, die, wat zijn agenda was. Dat begon soms om half negen bij de koningin. Vervolgens dertien afspraken op één dag. Oh. Waarvan hij drie lezingen moest houden. Allemaal geschreven door anderen natuurlijk. Die dan achter in de taxi moest gaan bestuderen. Die lezing die hij dan daarna spontaan moest gaan houden. Oh, leuk. Nou, wat is dat voor een lichtshow hier? Ja, dat is een waarschuwingslampje. Dat, is, een dat wat... is als je dan te lang aan het woord bent, dan uh, begint oh, okay. dat te flikkeren. Ja. Oké. Okay. Dat het saai wordt. Ja, dat, dat is het saai. <laughs> dat is Ja, gewoon, uh, ja bij dat de NPO, zijn bezuinigingen. Ze zij hebben geen de... geld voor en, het bier. Wie bedient die? Wie... Ja, helemaal niemand. Ja, dat is gewoon. Dat is God. God zit er aan, dat is wel heel erg. er komt nou een monteur binnen, ja. Die maar denkt ook wat gebeurt hier. Ja, er zijn even uh, kabouterarbeider. Ja, oh jee, nou komt de kortsluiting. Nee, maar we we gaan, gaan. Leuk, ja. als er branden breekt, dan uh, blijf je gewoon dan zitten. Het dan niet in de fik hier. Dan. Nee, maar we ah, blijven gewoon zitten. Zijn we trouwens ook op internet te zien? Dan. Ja, het is modern. ja. ja, ja en nou, nou, die en die camera's de camera's doen het al. Zwij maar even. Oh, wat leuk. Leuk hè? Hartstikke leuk. Ja, moderne tijd, hè? Ja, maar ik ben ook heel nerveus. van. We hebben radio gekozen omdat we er zo uitzien zoals we eruit zien. Dan zitten we nog even voor de camera. Maar wat is nou het geheim, die 29 zetels? Hartstikke leuk en aardig. Is dat. Mensen noemen het dan het Roemer-effect. Of is dat gewoon dat anti-Europese wat onwaarschijnlijk lekker klinkt op een gegeven moment? Nou, er is zeker sprake van een Roemer-effect. Ik denk ook dat de mensen onze uh, uh, opvattingen als het gaat om de analyse en de consistentie daarvan... dat die dat toch wel waarderen. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen die wij nu voorspeld hebben die nu uitkomen. Onder andere rond die euro. Onder andere rond Europa. Maar ook als het gaat om het teleurgaan van de hele publieke sector... Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind, dat, ik vind dat dan partijen die dan zeggen... ja, we hebben het voorspeld dat het niet goed ging met de euro. Nou, volgens mij zou, heeft iedereen het zo'n beetje voorspeld... behalve de, de, een aantal mensen in de Ja, in, in, in, in, alleen met dat verschil dat de SP destijds in Maastricht stond te demonstreren... toen het verdrag van Maastricht getekend werd in 1992. Wij stonden er fysiek om te tegenover ja. te lopen. En in de Kamer hebben we consequent gezegd, dit gaat veel te snel. Het is goed als je als Europese landen samenwerkt... Maar je kunt niet een monetaire unie invoeren voordat er een politieke unie is. En voordat die er is, dat duurt nog decennia. Nou, dat is nog steeds niet, uh, als je mij vraagt. Nee. Uh, uh, nu uh, hebben jullie altijd gezegd, uh, we willen Piki terug. Daar zijn jullie vanaf gestapt, toch? Nou, dat hebben we nooit gezegd. We hebben tegen wow. zalm... Nee, nee, nee, nee, luister. We hebben tegen zalm gezegd... Uh, vernietig die guldens nou niet en die papiertjes niet? Nee, ze liever niet. Van, nee. want, want, ja, precies. Omdat wij wel voorzagen dat die verschillende economieën tussen Zuid en Noord. Tot interne problemen en fricties zouden leiden. Daar hebben wij steeds gezegd van begin af aan. Dat was een van onze redenen om tegen die, uh, tegen die euro te zijn en de EMU. Um, uiteindelijk zijn die dingen allemaal vernietigd enzovoort, enzovoort. Maar we hebben nooit gezegd: van we gaan de, euro, de gulden weer eens opnieuw invoeren. Iets wat, wat, wat, wat Wilders van tijd tot tijd nog wel, zeg maar. Kijk, mocht het uit elkaar klappen. Zoals net bij Radio 1: bent ook op morgen een econoom voorspelde. Als we nu nog veel meer geld aan, aan, aan Griekenland geven. dan denk ik dat we niet de gulden terugkrijgen. maar dat er iets soortgelijks komt. maar dan met Duitsland en de Benelux bijvoorbeeld. Eurotje, eurotje, dat een beetje. Zoiets, ja. maar hardwerkende landen en die jongens die op het strand liggen. Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Maar oh. uh, nooit en zuidelijk, ja, zeker. Maar dat Griekenland, moeten we ze er niet gewoon uittrappen? Een flink lekker op, joh, dat nog niet. Nou, kijk, het is, het is wel zo dat ze er zelf daar wel een potje van gemaakt hebben. Dat dacht hebben. ik wel, ja. Dat is absoluut zo. Dat is op het punt van de uitgaven, die veel te hoog waren. Maar bovendien, ze hebben ook nog de zaak belogen, lange tijd. En uh, dat vind ik wel onvergeeflijk. En in die zin is het wel goed dat er nu in ieder geval palen perk gesteld wordt. en dat er ook gecontroleerd wordt op de cijfers die landen aanleveren. En dat vind ik ook goed. De, de, de plicht gewoon van elk land dat hij normaal zijn cijfers aanlevert. Ja, regels zijn regels. Maar aan de andere kant, kijk Jan, hoe nu de Grieken het vel over de oor getrokken wordt. Um, dat gaat het ook niet worden hoor. Nee. Uh, zij gaan dat niet redden. Die bezuinigingen niet. Uh, ook die, die, die geëiste hervormingen, zoals dat dan heet, gaan ze ook niet redden. Simpelweg omdat het gewoon niet kan. En wat er gaat gebeuren is dat een bev oh, ons bevriende partij waarschijnlijk de verkiezingen gaat winnen. Ja, hoort je ook de, de, de Sintanak? Sintanak, nou, extreem-linkse partij. Ben, nou, gewoon linkse partij. Nou, ze, ze worden altijd extreem-links <lacht> genoemd in de media. Maar misschien ja, maar, de maar je moet de media links. niet napraten. Ja, je moet zelf hè? denken. Ultra-extreem-linkse oh, oh, ja. Ja, uh, ultra Extreem-links is niet het goede begrip. Het is gewoon een linkse Forst links, ja. hadden we het op. Links, best, wel, best wel links. Best wel links was de Espanija. <laughs> <laughs> uh, en dan gaat het dus heel interessant worden en, hoe dat ja. de politiek verder gaat. Nou, die zeggen gewoon, de jongens, uh, uh, zullen we eruit stappen? En de Griekse bevolking zegt, uh, ja, dat, dat doen we, want ik, we hebben geen zin in dat, in die, dat dictaat van Brussel. Ja. Nou, dan stappen ze eruit en dan kost dat ons 19 miljard ja. euro. Maar wat dan gaat dreigen is toch een volgende probleem in Spanje. Ja, en in een volgende probleem in Italië. Nee, Maar, nee, maar wat dus nu de, zich nu dreigt te ontrollen, is precies wat wij altijd voorspeld hebben. Namelijk dat die tegenstelling tussen Noord en Zuid zo groot is. Hè, wij zijn toch vooral exporterende landen, de Zuidelijke zijn vooral importerende landen. Uh, los van de, even de staatsschuld, die overigens verder verschillend is, maar de, de, de spankracht van de Griekse economie is gewoon zo klein. Ja, dat het land het hoogstwaarschijnlijk, welk scenario je ook kiest, niet zal redden. Maar, uh, uh, laten we... oh, dus was dat, Weet je nog dat dat een half jaar geleden absoluut niet gezegd mocht worden? Kost wat kost zou Griekenland binnen de eurozone gehouden worden. Nou, ja, inmiddels wordt er al als lang genoeg die iedereen, is, iedereen die daar poen had zitten, heeft hij er inmiddels uitgehaald, is afgestreven. Dus ze kunnen de tyfus krijgen, de Grieken. Daar komt het volgens mij feitelijk verder op neer. Nou ja, als ik, uh, wij uh, hebben dan nog als Nederlandse staat een hoop geld zitten. Ja, 90 ja. miljard gaat het kosten ja, als ze al ja. gaan. Ja. Het, Precies, de, de, de Kijs, zelfs het Griekse bedrijfsleven heeft zijn eigen geld er gehaald. Ik bedoel, ja. dat, dat, dat, dat, ja, dat. En de burgers van de bank, ja. Ja, daarom ze dus zien. Maar kijk, wat er eigenlijk gebeurd is, dat, is dat men... Na de oorlog dacht, weet je wel, nooit meer oorlog. Frankrijk en Duitsland niet meer op het slagveld. We gaan intensief ja. samenwerken. Toen kwam de interne markt. Toen dacht men, weet je wat, we gaan met een munt beginnen. En dan nee. kunnen we daarmee een politieke unie afdwingen. We zijn lekker bij de kolen en we staal moeten houden, joh. We doen meteen dus... met 17 landen een euro, 27 landen in de Europese gemeenschap. Ja. Het is allemaal veel te snel gegaan. En men heeft onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de landen veel te veel onderling verschillen om één monetaire unie tot stand en te brengen. En nou, Merkel ook nog meer dan, uh, dan Hollande. Hoor je dat gelezen? Nee, nou, ja, maar er is ook prima Hollander moet inleveren. Die ja. vinden dat, uh, dat iedereen moet inleveren. Hey, jongens, schrijf dus krijg je nog koffie, want er is geen drank hier. Nee, het is allemaal op de bonnen. Nou, slecht weet je wel, dan gaan, we, gaan we even, even verder met het, met het spel. Dan kunnen we Jan van, van, van drinkjes en dingetjes voorageren. Okay. En, ja, en we dan doen we wel even een spel. Ge... Zullen we doen? Uh, een of zo? Misschien? Nee, maar dat, kan allemaal, dat kan er helemaal niet meer af. Maar wij zijn wel heel sociaal en solidair. Want wij proberen ook de Nederlandse nee, nee, bevolking... Wij, wij zijn niet iemand die een ander iets ontzegt. Te in ieder geval iets te drinken nee. of zo. Nee, nee. Nee, nee, nee, niet. nee dat komt u ook eraan, meneer Marijn. In als het van ons ligt, dan moesten we het zelf gaan halen. Echt waar. Dat doen we niet, overigens. Oké, ik... We hebben we personeel voor. Ja. Nee, maar we praten straks is... verder, uh, Jan. Ja, oké, okay, Jan. En dan gaan we nu even verder met, uh, met, met het allerbelangrijkste onderdeel van deze show... Uh, waarbij je een, een, een prachtig echte uh, t-shirt kunt winnen. Dat ik wel, wel. Ja. En dat wil je als uh, man. Ja. Heerlijk, dat wil je ja. gewoon. Zal ik voor mijn ja. eigen vinger opsteken, Jan? Ja, ah, maar niet. Je, ja, weet weet ik voor de en jij doorgaan. Ik leg het nog één keer uit in het Citalisch Stactoor. Er zitten drie uur voor vanmorgen. Welke drie is natuurlijk de vraag? Bel 0100-1121 als je er kent. En de winnaar krijgt het enige echte, enige echte, enige echte, Echt, de Janne-T-shirt. En daarbij uh, uh, is het een moeilijke opgave, uh, volgens dat mij. Ik veel. Ik ja, heb nee, want nog de, de kabouter die keek heel erg lastig. Oh. Ja, uh, je kan dus bellen: 100, 112, Dat is gratis. Dat is ook crisistechnisch. Uh, kopje koffie van meneer Marijnse. Uh, en ja, waarom is ook jij aan. Geen drank? En wat? We zijn allemaal aan het bezuinigen, ook hier. Oh, het is niet op... normaal gesproken. Is het Zullen we de, uh, dat uh, laten horen, dan kunnen we doorgaan zo. Ja. Laat me horen, hoor. Maar, kom maar, hoor. Een bizarre explosie in uh, Eindhoven. Daar uh, ontplofte op een bra een oh. viskraam. Het gebeurde na het nemen van strafschoppen. Zo'n 3000 mensen zijn geëvacueerd. Dat is, uh, dat is nieuwe GroenLinks uh, actie. is denk ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een beetje lang. Maar goed, ik snap er ook geen zak van. Doe hem nog eens. Nog nog als je weet welke drie nieuwsfeitjes hierin zitten. Een bizarre explosie in Eindhoven. Daar ontplofte op een blaadrie een viskraam. gebeurde na het nemen van strafschoppen. Zo'n 3000 mensen zijn geëvacueerd. Nou ik denk dat daar zo'n zo zo zo zo front tegen het opvissen van zielige vissen achter zit. Gewoon een viskraam omblazen. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dit heel lang gaat duren. Maar, oh, ja, Jaapie, ben, je ja. ben je <hijen''> Oh, je oh ja, die is het oh, niet? Jezus, laat je iemand best. gebeld. Zal ik ja. doen alsof ik een luisteraar ben? Ja, dus, ja. Oh, wacht. Joop, hey. ben je daar? Ja. Hé hey, Joop. Weet je het ook Joop? Ja, ik weet alles. Kom op. Uh, Joop, je klinkt dus een SP-stemmer, klopt dat? Eh, uh, af en toe gedeeltelijk. Ja, ja, gedeeltelijk SP-stemmer, dat is hoor. leuk. Ja. Hey Joop, uh, wat zijn de drie oplossingen? Italië, de uitbeving. Ja, Jazeker. Uh, die viskraan die is ontploft, ja. ja. Wat dat, moet ja. je daar nog wel zeggen? Ja, ja, dat was zo'n lange quote, dat, uh, dat kon niet missen, hè? Ook goed, hoor. En uh, wat was die tweede dan? Ja, de, de derde bedoel je. Dat, de Champions League gewoon is dat Chelsea. De Chelsea, dat wist hij ook. Ja, ja, nou, geef ik, ik antwoord. De Champions League, Dat ja. goed gezien, Joop. Oh, geloof ik, Joop. Die, het is niet te geloven, Echt, jongen. Een, wat een Welke kleur heeft dat shirtje dan? Welke kleur? Welk shirtje dan? Zwart. Z zwart. Ach, dat is mooi. Met onze op in fel... In, in Roze. Hé, hey, maar wat maakt het nou uit wat voor kleur het is? Je bent toch geen modepodium? op? Hoe zit het nou? Eh, uh, nou, het is voor mijn oh. vrouw. Oh, het, is het is voor je vrouw? Je vrouw? Nee. Oh, moeten we naar Meisjes uh, een shirt opsturen? Sturen, Nee, ja, en, ik e doe het zelf misschien ook wel aan. Oh, jullie eh, dragen jullie seks-t-shirts. Nou, klinkt leuk, Joop. Dat is leuk, hoor. Heel ging allemaal. Ja, Joop, e super e bedankt. Ja, Joop, uh, uh, leg hem Dag. in de knoop. Dag, Joop. Dag, Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Okay. Nou, heerlijk, zeg. Oh, wat is dat? een wat... <laughs> muziekmoment. Ik schrik me wel dood. Oh, dit is een beetje muziek voor maar hè. Kijk, uh, even, uh, ja. ja, gaat helemaal los. Hij heeft zijn stropdas is al uh, afgeworpen. Duurt, duurt dit heel lang? Ik weet niet. Uh, ik, ik, ik denk dat het zo lang duurt als een uh, plasje is. van het raar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 Man, man, man. Hey, hoeveel luisteraars zijn we kwijt, denk je? Nou? Wat denk, denk je? Ik dat, denk dat, dat heel veel mensen afgetaard zijn... Lion, lion in the, in the, the Morning, morning Sun van Will and the People. Ik zou zeggen, Will, hou, hou <laughs> gewoon je kanes, man. Met, met, met je ja, people erbij. Ik ben dat wel heel nieuwsgierig hoe dit, dit, dit stuk muziek... zijn weg heeft gevonden in ons rijboek, ja? Ik weet het ook niet, maar even, we kunnen het, ik zet er even tussen haakjes. Klotenplaat erachter. Ja. Goed, nou... Uh, Pak een beetje dan. Zullen we lekker een beetje? Ah, oh, waarom niet? Ah, natuurlijk. Kijk, het zit namelijk zo, uh, luisteraars. Onder invloed van de recessie. neemt het bij bedrijven het aantal fraudezaken waarbij... Het zit eigen namelijk per... zo. Niet <lacht> van even luisteraar. <lacht> ik dacht, oh, ik je? een poligoon. Nou, nee, ik de een hoor, moment. Ja. Beste luisteraar, het zit namelijk zo. Ja. Met schrijven 2012. Jan Heemskerk voert het woord. Ben je het klaar? Ja. ik vond ik wel leuk. Ik vond je leuk? Dat vind je leuk? <lacht> nou, Zie je, zo gaaf als hier? Nou. Onder invloed van de recessie neemt bij bedrijven het aantal fraudezaken waarbij eigen personeel is betrokken ja, explosief. explosief toe. Explosief. Met name, en dat is eng, hoger personeel met een lange staat van dienst gaat steeds vaker in de fout. Oh, ja, Particulier onderzoeksadviesbureau Schalken... en partners van de onmisbare Aad Schalken... stelde een typisch daderprofiel op. Wat een lange tekst heel 76% van de fraudeurs... is tussen de 35 en de 55 jaar oud. Een derde van alle fraudeurs werkt bij de financiële afdeling. Vuile jatmozen zijn. En een kwart van de daders is CEO. Dit is de baas, Jan. Ja, Jan. De tuig. Die witte tuig. Ja, zijn het. Maar we spreken met de heren Schalken zelf, Jan... van het adviesbureau... Bureau. Pak hem aan beet. Hele goede nacht, Aadje Scholke! Een hele goede dag, Jan. Nou, meneer Scholke, vertel eens... Hoe, hoe, hoe doen die gasten dat allemaal, dat dat frauderen? Ja, er zijn zo verschrikkelijk veel manieren voor. Uh, wat denk je zelf wat meest gebeurt? Een flauw idee, daar bellen we u toch voor? <laughs> Wij frauderen nou, nooit. Het, nou, ik denk, ik denk dat het meest gefraudeerd wordt uh, met declaratiefraude. Uh, maar ja, fraude op zich... Dat, dat, dat komt in alle lagen voor. Alleen ja, hoe hoog het in, in de. Ja, want u de heeft de onderzoek, de onderzoek gedaan. De deurs, zeg maar, hoe groter de schade. Ja, u heeft onderzoek gedaan. Wat blijkt nou? Dat, dat, dat, dat de 76% van de fraudeurs is, is, is, is, uh, is, is, is uh, tussen de 25 en 55. Een derde van alle fraudeurs ja. werkt bij de financiële afdeling. En een kwart van de daders is zelfs CEO, oftewel de grote baas. Het zit dus vooral in de hoge lagen van de ja. organisatie. Ja, maar daar moet, je, daar moet je wel eventjes een, een kanttekening mee maken. Nee, want dat komt veel uit onderzoeken van uh, forensische accountants en uh, van de ACFI En die worden vaker ingeschakeld bij, uh, bij grotere fraudezaken. Aha, maar we dat kunnen dat... wel zeggen dat, dat de witte boordcriminaliteit echt uh, zeg maar aan, de, aan de bovenkant van de ladder uh, plaatsvindt. En dat het dan, omdat het misschien niet zo heel vaak gebeurt, maar wel gelijk om hele grote bedragen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hey, en uh, wat ik moet eerlijk zeggen, uh, ik ben gek op geld. En uh, dus ik zeg niet dat ik per definitie niet zou frauderen. Uh, werkt het nog om uh, gewoon bonnetjes in te sturen naar grote bedrijven, uh, onder de 200 euro, dat ze dat niet altijd overmaken? Ja, dat schijnt nog steeds wel te lukken, want het gebeurt uh. nog uh, uh, volop. En ik denk dat, dat gewoon een kwestie is van uh, ja, de wet van de grote getallen. Ja, dat is wel een goed idee, Jan. Dat je dan gewoon bijvoorbeeld naar Aalt een rekening van 120 euro... voor lampjes vervangen opstuurt. Maak ze gewoon over, joh. Maak ze gewoon over, hè? Voor 100, euro, voor 100 ik... euro gaan we toch geen fraude plegen? Ik bedoel, nou, ja, als je nou zo'n gast hebt als van de week... Als je doet, pik, dan heb, heb je 100 het duizend, uh, jaar erbij, weet je niet? Nou, heb je ook weer gelijk. Hè? Maar uh, dat, dat, dat van die directeur van dat energiebedrijf uh, Rendo... hoorde je van de week. Rendo. In het noorden van het land. dat is dus een oh. miljoen euro smeergeld ontvangen Zat van ElektraBel. Nou ja... Maar hoe denkt zo'n man er nou in godsnaam weer weg te komen, meneer Schalken? Dat gaat toch in de gaten lopen, zoiets? Nou ja, dat hangt er vanaf hoe dat, dat gaat. Ja, het is nu in de gaten gelopen. Ja, in ieder geval. Maar ik denk dat het regelmatig gebeurt dat het niet in de gaten lopen. Echt loopt. waar? Vaak Zoveel geld? Natuurlijk. Nou ja, dat, dat geld moet er op een of andere manier uh, in, in de boeken komen. Dus dat kan dan via consultancy diensten of wat dan ook. Wat ik zo aardig vind, trouwens is dat we in Nederland altijd hebben over Italiaanse toestanden. Of is dit in Italië is uitgevonden, dat we zelf nauwelijks vrouwen hebben. Maar dat is gelul. We zijn een hartstikke fraudeleuze hier, vreselijk. Nou ja, uh, ik denk dat we hier inderdaad ook nog wat vanaf weten, ja. ja, ja doet u eens is, is één... Die arme Uit uw eigen praktijk één mega sterk staaltje van vrouw. dat je dacht van, nou, poeh, we hebben hem te pakken gekregen... maar die heeft het ons moeilijk gemaakt. Zo, ja, is precies. Schof. Die schof. Die ploert, die smeerlap. Die heftig. <laughs> nou... Nou ja, wij, wij, wij zelf doen heel veel verzekeringsfraudes. en daar hebben we natuurlijk nogal wat spectaculaire zaken in gehad. Ja, precies, dat willen we horen. Ja, Spectakel. Nou ja, uh, we, we, we, hebben, we hebben chirurgen gehad die, uh, die zich totaal voor 100% arbeidsongeschikt noemen. en tussentijd zich uh, te plek te werken in een privékliniek. En ook dat jaren hebben ja, we volgehouden. Ja, dat is ook niet, Ja, ook weer ben ik gek op. Ja, hey, heeft is u nog... eventjes een paar honderdduizend euro uitkering oh. per jaar meenamen. Even, even, heeft u nog een tip uh, waar, waarmee Jan en ik uh, even, even nog even wat centen erbij kunnen pakken? <laughs> nee, want de SP die komt waarschijnlijk aan de macht, dus we ja. moeten wel eventjes een beetje, een beetje bijbeunen. Uh, nou, Dat hadden we al niet, <laughs> maar... Uh... Ik heb methodes. Dus, Kijken, uh, die, die kunnen jullie zelf ook verzinnen. Nee, ja, niet? dat nou, was. Het nou, wel. als een hele dag gaat zitten van hoe kunnen wij een mooie vrouw verzinnen, dan doe je dat. Nou, veel dan verder ik, dan een laptop weg. Je de Radio 1 studio komen. Ja, we niet, nee, dus. maar het verschil natuurlijk tussen tussen bedenken en uitvoeren. Dat maakt het. Uh, ja, ja. Dat maakt het mij juist interessant. Het is degene, wie is daartoe in staat? En, en daar zijn we altijd naar op zoek. Kijk, iedereen kan wat verzinnen. En ja, doe mensen, het. Die hebben ook de gelegenheid om het te doen. Maar, maar die je, doen het niet. Je hebt de, de perfect murder, maar wat is dan uh, volgens u... Uh, want dat heeft u niet gevonden, omdat hij namelijk dan de perfect... De perfect, ja, the perfect fraud. De perfect fraud. Ja, weet je, je ziet toch wel dat, dat ze vaak gewoon pech hebben. Dat is het op zich wel, wel, goed, wel goed verzinnen, Maar dat... Uh, kijk... Op een gegeven moment moet je toch het geld uitgegeven. En dat is altijd het... Sokken. Dat is het punt, hè? Je, de, ja, moet je of je eigenlijk... moet echt bereid zijn de schepen achter te verbranden. Ja, precies. Nou ja, dat, precies. Dat wou ik net vragen. Waar, waar nou, wat is nou nog een beetje leuk oord... waar je geen uitleveringsdragen met Nederland hebt... en wel een makkelijk. Ja, maar het weet, je, weet je, als die oorden er zijn... en die zijn er wel ooit. Maar nou, dan, uh, dan is het in no time daar bekend dat het zo is. En dan word we met die Ronald Bix hè? Die, yeah. die, die trein over van zoveel jaar. Die vluchtte naar Brazilië, dat is ongemeen bekend. En die is daar gewoon helemaal uitgekleed door lokale criminelen. Ja, dat gebeurt dan, hè? Dus je, je bent nergens veilig. Nou ja, het is beter, maar niet, zegt u eigenlijk. Nee. <laughs> ik denk toch maar gewoon te kunnen blijven werken. Meneer Schalker, bent u zelf omkoopbaar? Uh, nou, ik had een collega die zei voor de grap, uh, ik ben niet onkoopbaar, maar wel gevoelig voor attentie. Nou, ik denk dat iedereen heeft op een gegeven moment zijn prijs. Ja, nee, heel groot gelijk, u bent dus ook niet zo onkoopbaar als de echte Janne. En, da en dat ziet u, Maar een beetje man is onkoopbaar. <lacht> maakt u, onkoopbaar. Het, nou, ja, nou, nou, maakt nee, u een echt mens? Stel je voor, voor dat... Uh, dat, dat, dat meen je, je familie of zo gaat bedreigen of wat dan ook, ja? Oh, nou, ik zal je vertellen als ik iemand mij... Ik heb het uh... meegemaakt. Maar dan is ze bij mij niet eens met familie nee, voor te bedreigen, uh, 1000 hoor. euro en een termijer, dan zeg ik nou, doen we. <laughs> nou, als ja. hij ziek is. Voor gelden moet het, nee. Nou, nee. nou oké, okay, 2000, en, een te en, 2000 <laughs> en twee termijers. <laughs> en Schalken met u, meneer Schalken, met u wel nee. om? Het schiet allemaal nu op. Zo. 2004 de bijers. <laughs> Nou goed, we maken wel wat woorden. Laat u maar lekker eerlijk blijven. Ja, hebt gelijk ook. Gaat u lekker slapen, want het is diep in de nacht. Oké, okay, dank u Slaat lekker. Dag meneer Schalke. Dag, dag, dag, dag. Dag, dag, dag. 5 Echte Janne. Jan Roos. Dag. En Jan Heemskerk. Jazeker, onder leiding van Emile Rumor gaat de SP op kop in de pijningen. Zou het nu eindelijk lukken, de Grootgraaiers. En de hypotheekrijke kaal te plukken. De sterkste schouders te laten bezwijken. En de complete nivellering af te dwingen. Kortom, komt de SP eindelijk aan de macht? We vragen het aan de SP-filosoof en partijprominent Jean-Marie Daarom vertel maar. Wat ga je ons allemaal aandoen? Ja, wat we jullie gaan aandoen... Ja, ja wat gaan we allemaal pakken? Ja. Vertel het, gewoon maar. Nou, nou we gaan het eerste wat we gaan doen is het onderwijs en de zorg op orde brengen. dat vind ik prima. Het tweede wat we gaan doen is de inkomensverschillen verkleinen. Oh nee toch, niet verleden. Applaus, applaus, oh. applaus. Kom. Ja. ja, nee, sorry, ja, dat wordt ja. lastig. We gaan de armoede aanpakken, vooral onder kinderen. Armoede? Ja, dat vinden we echt. Ja, er zijn 360.000 kinderen in Nederland die echt... ...chronische armoede leiden omdat de ouders onvoldoende geld hebben... ...om die kinderen te geven zeg. Maar in Nederland? Ja, in Nederland. Kijk, ja. in, ik begrijp best. Ja, je Je moet je echt oriënteren, Jan. Ja, ik je oriënteer je... me best wel, maar, maar kijk, ik... Ja, maar ik armoede heb de kinderombudsman bij ook gehoord vorige week, Jan. Wat zeg dat, je? Ik heb de kinderom, kinderombudsman ook gehoord, zei ik. ik ja. ja een woord, kinderombudsman, dat zeg je toch niet... Maar goed, dat, ja, inderdaad, het is wel schokkend veel. Ja. Maar dat is, de, de, de armoede, Jan, is een beetje gedefinieerd. Uh, ja, Wat je wil je weet, zeggen, Jan? Wat probeer je, je leg te leggen anders? Nee, nee, of nee, dan nee, dan nee, ne nee nou, nou, nou, laat hem even, even uitpraten. Je begrijpt het wel. Ja, ja, ja, ik kan heel goed vorderen. Wat ik moet bevestigen... Nee, het is wel waar, maar ik denk dat jij met je bolle buikje in Afrika... voor een leme hut met de vliegje in je oogstaat... dat je dan armoede hebt. Iets anders, maar dat je de definitie van armoede? Daar houdt iedereen zich aan. Nee, je hebt de niet mee op school. Ja, en geen afwasmachine. Waar nee. Nee, nou, dat, dat waarschijnlijk wel. En een vet want dat kan je lenen bedrijven. Maar goed, dat is allemaal gedoe. <lacht> dat, dat, dat er weer wel. Nee, maar, ik ben blij dat je dat even toch. We stoppen gevaarlijk. met de Koendo's Dankjewel, Jan. Ja, dat vind ik een heel goed idee. We stoppen met de koendersmissie. Ja, dat is een beetje een uh, rare missie. Op welk terrein wil je nog wat weten? Nou, uh, in hoeverre je dingen van mij af gaat pakken? Bijvoorbeeld uh, mijn villa, je villa? Nou ja, huis is eigenlijk. Men kan jouw villa niet afpakken? Nee, maar de hypotheekrente. Is hij nog niet van jezelf dan die fila? Nou, is hij nog van de bank? Uh, ja, beetje wel. Ja. Beetje wel. Beetje wel. Ja. Oké. Okay. Ja, roos is nou typisch zo'n gast die, die, die echt. Jan, die boel, als je een hart hebt. Daar zit een man, die, die, moet, die moet echt aan de schuur beginnen te eten. Dat is gewoon, dat is geen, als de hypotheekrenteaftrek verdwijnt, ja. huis onverkoopbaar, nou. einde oefening. Er wordt garnalenvissen in de branding, oh, wordt een ja. moestuin in de achtertuin. Dat dacht ik. Het wordt stelen, het, ja. wordt, het wordt kinderen. Oh, nou, Daar zit de nieuwe rijke armen. Nou. Ja, ja, ja, ja, en is je nou één ja, ja, ja. voorbeeld. Wil, hier is het dan één. Maar hoe, hoe hoog is je hypotheek? Uh, mijn hypotheek is uh, iets van 4,5 ton of zo. 4,5 ton? Ja. Oké. Okay. Tot 3,5 ton blijft de aftrek gewoon in stap. Ja, lekker dan! Jan! Dat is voor, dat is voor meer dan de helft. Oh, dan is het goed. Hé, hey, en, en die rijke... Uh, <laughs> hey, en die sterke schouders he, van mij. Ja, ja. ja, Wat Wo komt er nog meer, Jan? Dan ja, valt in de, de, de werkelijkheid wel tegen, Jan, moet ik zeggen. Nee, het is... Hoe bedoel je... Nou, dus die schouders van je, die schouderpartij. Oh, we gaan nou een beetje mijn, mijn, mijn, mijn lichaam hier zijn. Nou, nee. Je begreeft je vervaarlijk vervaarlijk start, maakt, dus Ik wel... heb geen last van maart hoor, Jan. Nee, oké. Okay. We uh, nee, nee, nee, nee, nee, zo ook een paar rondjes om de van je rennen. Kijk, ik heb Goed. de eerste vlak gedaan. Jezus, krijgen we nou ja Dat hebben veel vrouwen voor jou geprobeerd. Om Jan op zijn uiterlijk dat vind ik niet prettig. Nee? nee, nee daar ik ben ik heel erg van. Ja, dan, zou nee, dan moet ik mijn broek weer aan. Zou die, die, ik zou die niet op gaan. Dat toch? Nee, niet. Het lijkt wel uit, vergezocht niet over zijn lichaam beginnen. Uh, uh, dat vind Belastingtarief. Ja, belastingtarief. Hoe hoog gaat die worden? Uh, het verkiezingsprogramma is in de maak. Ja. Dus, ja, wordt dus uh, heel er door. wordt, ik geloof de maandag na 2 juni, want dan hebben we congres. Maar de maandag daarna wordt het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Wordt op 30 juni, dus een maand later, wordt dat in de partij op het partijcongres vastgesteld. Wat daar precies, ik zit ook niet in de commissie die dat voorbereidt, dus ik weet niet precies welk model er zal zijn. Maar er komt zeker een tarief voor. 65%. De hoge inkomens. 65%. De hele hoge inkomens. Hebben dan hebben we het echt over Definiër, de... Heel hoge inkomens. Heel hoge inkomens hebben we het dan per jaar. Een aantal ton en dan gaat hij naar 65, heb ik gehoord. Dat zou kunnen. Ah, ik ja, ik, ik weet eerlijk niet de, de laatste stand van zaken wat betreft die discussie. Oké, okay, dan. Uh, uh, hey, jullie doen het goed dus in die peilingen. Er is dus mogelijkheid dat jullie gaan regeren. Nou, ik denk. Hey, uh, wat voor coalitie kan dat worden? Uh, er zijn uh, tal van mogelijkheden. Nou, op de eerste plaats wij sluiten geen enkele partij uit. Met Nothing. de VVD en de PVV achten wij de kans dat het lukt heel klein. De Hoezo? PVV, de PVV, nou. De PVV, daar hebben we toch wel redelijk wat overeenkomsten met jullie. Ze hebben veel van ons overgenomen, dat klopt, ja. In de loop der tijd. Uh, maar ik vind de, de systematische wijze waarop zij. Ik, ik bedoel, hoe Wilders uh, bevolkingsgroepen wegzet, dat kan er bij ons niet in. Nee, maar goed, kijk, ze zijn. Uh, oh, nee, ze hebben ook niet zo'n hoge pet op van Europa. Sociaal-economisch uh, liggen ze ook een beetje bij jullie in de buurt. Nou, dan denk ik, uh, maak even een compromisje dat Wilders een verminder over hoofddoek heeft. En dan had je cadeau. Er ja. zijn nog met z'n tweeën, uh, de PVV en SP, echt groot. Er is nog één mafketel erbij en dan ben je klaar? Het is zelfs een Malle Samson. Ja. die gaat toch wel links? Ja, ja, ja, ja, ja. Het, heeft, het is zelfs Rutte niet gelukt om uh, Wilders een tootje lager te laten zingen. Dus ik denk, ik denk niet dat dat erin zit. Hoe gaat het dan? Ik krijg het okay, Die gaat er misschien nog een paar zeteltjes stijgen. Jullie zitten een beetje tegen de 30, dat was 55. Ja, nou dan heb je. En dan uh, zijn uh, we er nog niet. dus ja, links 20, heb je ook nog uh, twee zetels. Uh, die en zap, uh, precies, <laughs> denk ik wel. <dan. laughs> <laughs> nou, nee, dat dus. Maar en, en, en, nog? Nee, maar de links-lente wordt ja. een beetje lastig. Ja, want ja, er is ja. geen meerderheid. Nee, we moeten echt 12 september afwachten. Kijk, wat wij willen is natuurlijk een beleid dat zo dicht mogelijk bij ons verkiezingsprogramma komt. Dat en dat partijen waar wij dat mee kunnen realiseren, daar kunnen we mee samenwerken. Maar uitsluiten van partijen, dat doen we niet. Helemaal nooit niet? Nee. Behalve nee. dan dat het nooit wat wordt met de VVD en de PVV? Nou, met de PVV zeker. En met de VVD, Wij werken in Brabant en Zuid-Holland samen met de VVD. Hè, in het College van Gedeputeerde Staten. Dus, uh, en dat gaat best wel lekker? Dat gaat zeker, ja. ja. En hoe groot is dan de kans? Nou, weet je wat de overeenkomst is? Het, is, het zijn allebei wel partijen die streed zijn en uh, uh, een afspraak is een afspraak. Dus je gaat er niet over zitten zeiken dan weer later, weet je wel. Dat, dat, dat heb je dan afgemaakt met elkaar. En dan goed, oké, okay, je daar je zin, wij daar onze zin. Ja, je kan en dat maken. is het dan. Ja, uh. Alleen uh, dat nivelleren, dat gaat er natuurlijk nooit doorheen komen bij de, bij de VVD. Nou ja, ze hebben ingestemd in het Koendersakkoord met een hoger tarief, hè. Ja, trouwens, je hebt gelijk ik ook in de VVD laten alles uit je poten vallen de laatste ja, tijd. Het is wissel ook enorm gedaald nu, ja. omdat uh, heel veel VVD-kiezers zeggen: ho, ho, ho, wacht. Niet meer zeggen, liberaal. Waar is onze liberale agenda gebleven? Ja, niet meer liberaal. Dan gaan we ook nog niet verleren. Nou, ja. alsjeblieft, zeg ik, moet bijna, ik moet er bijna. Hey, ja, waar moeten we heen? Stel, uh, SP wordt de grootste. Uh, en dan, uh, hoe groot is de kans dat je dan alsnog misgrijpt naar de macht? Nou, het punt is gewoon dat je 75 plus moet hebben in de Kamer. Als alle partijen zouden zeggen, ik kan het me natuurlijk niet voorstellen van... wij willen geen van allen een cordon sanitair. Wij willen niet met de SP samenwerken. Kom komen wij niet in de regering. Maar dat is Zo natuurlijk als als... een soort van eerder paar keer gebeurd. Eén keer, in 2006, ja. ja. ja maar, maar, maar wat is er nu veranderd waardoor je denkt van nou, wij zijn knuffelbaarder geworden? Voor... Nou, knuffelbaarder weet ik niet. Maar in ieder geval wel... Het, het, het, men, men, kijk, in 2006 keek men er echt van op. Nu niet meer. Nu, we praten er nu hier ook over alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dat was in 2006 niet nou, zo. Daar doen we heel erg ons best voor. Ja, ja, nee, ja dat, dat is wel duidelijk. Het CDA wilde dat toen niet en de Partij van de Arbeid was erg wankelmoedig. Toen het CDA zei, ja maar wacht even, we hebben een dictaat. Echt waar, dat werd ook zo de balkende gezegd. We gaan geen tweede referendum doen over de Europese grondwet. Er komt geen onderzoek naar de oorlog in Irak, weet je wel. Dat speelde toen in 2006. We gaan geen enkele maatregel die we eerder genomen hebben... in de kabinet de balken en terugdraaien. Nou, zo kwam er een hele lijst. Met ook allemaal onderwerpen waar wij heel veel belang aan hechten. Dus uh, de speelruimtepolitiek was heel erg smal. En dat wist de, wist de PvdA ook. Die hadden toen kunnen zeggen... luister eens even, wij werken niet met jullie samen... als niet nu ook de... eerder was de LPF toegetreden, ja. ook met 25 zetels, als nu de SP niet mee mag doen. Maar goed... Uh, goed en, dat is dus toen, en dat is nu wel veranderd. Ik heb nu wel het gevoel dat er veel breder in de samenleving gedacht wordt... Nou, de SP bewijzen het in ja. provincies, bewijst het in gemeentes dat ze kunnen. Dus laten we nu, als ze daar zoveel zetels halen, dan ook gewoon aanschuiven. Maar wat vind je, je er, er van meedoen? dat zo'n zo zo zo Samson samen met die Spekman opeens denken van... ja Jezus, moet je nou kijken, kijk, die SP gaat hartstikke lekker en wel op. maar... En dat ze nu jullie een beetje na zitten te doen. Wat vind je ja. er van? Nou, ja, kijk, kijk, je had het, is, het, is, het, het, het, het net over ideologie, hè? ja. Wij hebben toen we 94 in de kamer kwamen als eerste eigenlijk de kritiek uit uh, over het neoliberalisme uh, gepubliceerd en dat is steeds onze richtsnoer geweest en op steeds meer van die terreinen. Het is niet nou om hem gelijk te halen, maar het is gewoon zo dat mensen inzien de verrek. Dat hebben zij toch tijdig goed gezien. Nou ja, de VVD is nog, uh, de, de, zeg maar, wel de grootste partij. Ik bedoel, in de peilingen niet, maar. Nou, dus niet dat meer. Nee, okay. nee, nee, nee, nee. Dat, dat neoliberale dat... verhaal dat is niet helemaal lekker uh, misgegaan in Nederland. Hoor. Nee. Die wil zeggen, toen het economisch heel erg misging, dat, he, vanwege het neoliberale verhaal, he, waar iedereen zei: ja, dat nee, werd de VVD de grootste partij. Nee, nee, niet. Dus ja, daar dat, ging er wat fout dat, in. Dat, he? Ik heb me daar vaak mijn hoofd over gebroken van... waar zit hem dat nou in? Je ziet nu wel die correctie. Dus he, nu maar wel ja, zo. ik denk dat het een dat zit. Het heeft toch... nou gewoon een na ja, na-L-effect. Mensen analyseren de, de, de actualiteit niet zo... Du moment dat ze kunnen zeggen, verrek, oh wacht, nou moet ik switchen. Uh, maar na een verloop van tijd gebeurt dat wel. Ja, en dat switchen. zie je nu gebeuren. De VVD is toen ook we, iets kleiner maar, naar groot gegroeid. En we, we, we even mijn punt afmaken. We, kijk, wat ik wil zeggen is, die, dat is wat het bij de Partij van de Arbeid ontbroken heeft. Zij zijn veel te veel meegegaan in die neoliberale agenda. In, in de paarse periode vooral. Hè. Dus het liberaliseren van de financiële markt, waar we nou zo'n ellende van ondervinden. Ja, het afschudden van de, de vierde. Van die, van die, van die, ja, van die, van die, van die woningcorporaties die die veren, Enzovoort, ja. Dus, en wij hebben een veel consistentere lijn gevolgd. En de kiezer herkent dat. Ja, de, de PvdA die pikt nu van de SP. Uh, de PVV heeft ook van jullie een keer gepikt, hè? Polen -meldpunt. Ja, er zijn... <laughs> Ben je er nog? In begonnen jullie een hoorde meldpunt? Nou, we zijn daar toen begonnen omdat wij merkten dat... Uh, we hadden ook een aantal aannemers in Den Haag gebeld, bijvoorbeeld. Ja. Om eens te vragen van, god, wat merken jullie nou van die Poolse uh, arbeiders hier? Ja, die pikken de baantjes in. En toen bleek dus dat van de 25 bouwbedrijven in, in uh, Den Haag die wij gebeld hebben... dat er 23 waren ja, die gewoon problemen hadden om werk binnen te krijgen... Zij mochten dan wel vaak komen kijken en de tekening maken en weet ik wat allemaal. Maar uiteindelijk de uitvoering die gebeurde door mensen die veel onder het minimum lopen. Ja. vanuit Polen hier kwamen werken. Maar de grote grap is dus jullie hebben in 2006 toen een Polenmeldpunt opgericht. En nu heeft Geert Wilders het een half jaar geleden opgericht. En dan gaat de SP lopen, Geert, dat het een schande is omdat die dus mensen wegzet zoals u net ja, zei. Maar de SP doet het net zo hard. Maar hebben je die website gezien? Nee, goed, ik heb die website gezien, maar de, de, het maar een grote verschil... Wel... Nee, met dat... de SP-website was niet zo heel erg Nou, Jan, het ging heel erg groot. Want in die kop van die website van de PVV... gaat het meteen over criminaliteit, over dingen. Daar hebben wij het helemaal niet over gehad. Nee, We hebben ging het over de over... Alleen de verdringing hebben wij het ja, over misschien. gehad. Ja, ja, om daarom. dat in kaart te brengen. Nee, goed, ja, Maar goed, dat is een maatschappelijk groot probleem. De andere ook. Ik, ik zeg overigens niet dat er geen problemen zijn... hoor. met Polen in de grote steden. Die zijn er wel degelijk. We ontkennen dat ook niet. Maar het is weer diezelfde toonzetting... die ons tegen de borst uit. Ja, begrijp ik, maar, maar er is ooit al een polenmeldpunt geweest van de SP. Ja, en je, de, de, je had dan de PVV. Dus dat met een vreugde. heel ander karakter. Nou ja, nee, karakter. Laat, laat, weet je wat, we doen, ik zit hier nog een half uur geloof ik, ik mag nou, nog niet weg. Hè? Nog een mag, mag ik eerder weg? Nee, ja? een kwartiertje. Okay. Ja. Maar laat, laat de luisteraar nou even, snel even kijken op de PVV-site ja? en op de SP-site. Staat het er nog op dan? Die, bij, bij ja, Polen, ik denk dat er de, de, de SP vrienden. er nog wel op staat, ja. En dan gaan ze even vergelijken. even vergelijken. Ja. Volgens mij gaat het over dat, de, de, waar het op neerkomt, is dat... Uh, nou ja, de criminaliteit heeft de PVV er een beetje bij gerommeld. Maar waarom komt op op neer? Ja, en allemaal koppen, weet ze je pakken wel. Ons Polen, dit en Polen, dat. Nee, maar ze dat. pakken onze baantjes af. Dat is gewoon hetzelfde wat bij de SP... Ja, maar wij plaatsen dat wel in een context. En die context is dat wij de hele sociale zekerheid op het spel zetten... als we niet gewoon op een eerlijke manier zeggen... gelijk loon voor gelijk werk ja dus moeten zij meer betaald krijgen of wij ja. minder? Ja, oh, nee, zij zijn meer? meer, ja, okay. vol Cao. Maar dan heb je weer het probleem met die, die vrijheid van verkeer van mensen. Ja. Wat die mensen dan doen is set per aan de slag. En ja, dan kunnen dan mogen ze, ze hun eigen prijzen bepalen. Ja, dan ja, kunnen we ze nog steeds uh, uitmelken, die polen. Nou, ze hebben bij mij gestuukt, hoor, maar top. Ja, echt waar? Helemaal top, ja. Oké. Okay. Nee, Kostig moe, maar dat is wel toch gek. Nee, maar uh, uh, goede, goede, goede... Dat zijn een, een hele goede arbeiders, hoor. Absoluut, ja, zeker. En uh, je, je kan ze ook gewoon normaal wit betalen. Nee, goed, in ieder geval. Ach, komt allemaal goed. Uh, formatie. En zie je het gebeuren na 12 september? Ja. Je ja. ziet echt, je denkt echt dat het gaat lukken? Ja. De SP gaat echt gewoon... Ja. Nou ja, dan moeten kiezen nog wel even de uitslag die nu in de peilingen uh, naar voren komt waarmaken. Maar als dat het geval is... Kijk, het kan natuurlijk altijd toch weer mislopen op het moment dat uh, andere partijen zeggen... Ja, maar wij gaan dat niet doen met de maar SP." Waarom zouden ze dat doen, uh... uh, mis kunnen. Ja, is dat, dat zou het zo? Klein, In 2006 zo was dat, klein... dat echt aan de orde. Ja? ik bedoel uh, uh, Wij waren toen ook een hele serieuze politieke partij met een serieus programma, ook doorgerekend door het Centraal Planbureau. Uh, ik was er zelf nauw bij betrokken. De, we, we hadden serieuze kandidaten. Maar het is geen moment een serieuze optie geweest voor die andere partijen. Dus in theoretisch, uh, is, uh, het is Het is al praktisch bewezen dat dat een scenario zou kunnen zijn. Maar ik denk niet dat dat nu weer zou kunnen gebeuren. Ja. Dus de SP wordt uh, tegenwoordig uh, wel serieus genomen in, in vergelijking met toen. We, we, uh, we gaan even naar het nieuws uh, van een uur. We praten zo verder met Jan is en bij de RTL. tot zo, tot traks. straks. Straks. Straks.